9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... spreken we over het plan van Bernard Wientjes om geen 6 miljard te bezuinigen. En zonder spaargeld mag je geen huis kopen. Dat is een plan en dat wordt gesteund door de vereniging Eigen Huis. Nu is het NOS-journaal met Dorot Megens.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 Als het advies wordt overgenomen, leidt dat onder meer tot minder vraag naar koopwoningen. En daarom moet de maatregel volgens de commissie pas worden ingevoerd als de situatie op de huizenmarkt is verbeterd en de prijzen weer stijgen. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro. Noemt de economische situatie dramatisch. Moet een andere oplossing komen dan bezuinigen? Verkoop het ongewenste tafelzilver, zegt Wintjes. Ga dan die staatschuld in ieder geval stabiliseren, dat zijn dus uiteraard tijdelijke maatregelen. Door een aantal eigendommen van de overheid, die ze eigenlijk nooit gewild hebben, maar in de crisis bij een terecht te komen zijn, zoals aandelen van banken om die te gaan verkopen. Daarnaast stelt Wintjes voor om bijvoorbeeld een flink deel van de aandelen in de gasunie of van elektriciteitsnetbeheerder Tennet van de hand te doen.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 Amerikaanse president Obama is begonnen aan een reis door Afrika. Het eerste land dat hij bezoekt is Senegal. Met zijn reis wil Obama de investeringskansen van Amerikaanse bedrijven in Afrika vergroten en ook wil hij ontwikkelingsvraagstukken bespreken. Na Senegal gaat Obama naar Zuid-Afrika en Tanzania. Het bezoek aan Zuid-Afrika wordt overschaduwd door de gezondheidstoestand van oud-president Mandela. De huidige president van Zuid-Afrika, Zuma, heeft een reis naar Mozambique afgezegd na een bezoek aan Mandela in het ziekenhuis. Hij hoopt dat iedereen voor Mandela blijft bidden. He in a in hospital. We must keep him and the family in our thoughts and prayers every minute. Staatssecretaris Dekker vraagt presentatoren van de publieke omroep vrijwillig een deel van hun inkomen in te leveren. In De Telegraaf doet Dekker een moreel appel op presentatoren die meer verdienen dan een minister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 Volgende week kan het 25 graden worden. De verkeersinformatie bij de ANWB, wordt het al wat minder bij Nantzwa? Ja, bij Amsterdam gaat het allemaal niet van harte, want daar is het gewoon ronduit druk. In de rest van het land gaat het een stuk beter. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat voor de Schipholtunnel nu 8 kilometer file. Er is in de tunnel een auto met pech strand. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, twee van de langste files tussen Beverwijk en Knoop en Badhoevedorp, 8 kilometer. En trouwens ook ten noorden van Amsterdam loopt het nog flink vast op de A7 en de A8 vanuit Purmerend en Zaandam. Op de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort. 9 kilometer na een ongeluk, maar daar is de rijbaan weer vrij. 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt binnenkort herdacht. Ook op een bijzondere manier in de Tweede Kamer... op initiatief van de ChristenUnie. Wij spreken zo Aris Lop. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 NOS Radio Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zes minuten over negen. Edward Snowden is momenteel de bekendste klokkenluider... en ook hij heeft het net als veel andere klokkenluiders, moeilijk. intelligence agencies. In Nederland wil de Tweede Kamer een verbeterde wet die mensen die misstanden openbaar maken beschermt. En in tijden van crisis leer je je vrienden kennen. Het kabinet verliest ondertussen steeds meer bondgenoten. Want ook de werkgevers wijzen nu het huidige beleid af. Traditioneel bezuinigen bij tegenslag helpt niet meer, vindt Bernard Wientjes, voorman van VNO-NCW. Het kabinet moet wat hem betreft met andere oplossingen komen om de crisis te bezweren. Je zult moeten zoeken naar een ander systeem. Anders komen we in dezelfde situatie als Japan. We hebben in Nederland nu al zeven jaar geen stijging van ons nationale inkomen. Overigens, wel een enorme stijging van de collectieve lasten. dus daar moet wel bezuinigd worden. Maar het slechtste dat we nu kunnen hebben op dit moment in het land. is dat we dus de economie nog verder verstoren. door weer lastenbelastingverhoging. Je ziet in feite dat bezuinigingen. en met name lastenverhoging. ons steeds dieper in de problemen brengen. En daar moet een, dit, dit beleid moet om. Want anders denk ik dat we zeker 2014 en misschien ook 2015 weer met nieuwe bezuinigingen te maken krijgen. Want we verlengen de crisis op deze manier. Dus wintjes. praat erover door met CDA Tweede Kamerlid Eddie van Heijen. Meneer van Heijen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Horen het wintjes Zeg hij zoekt naar een hele andere manier... om de crisis te lijf te gaan. Traditionele maatregelen zoals belastingverhogingen. Die helpen niet, sterker nog, die maken het alleen maar erger. Dat moet ja. u als muziek in de oren klinken. Nou ja, uh, dat klopt. Uh, het is natuurlijk zo dat, uh, dat we als CDA ook al langer uh, erop wijzen... dat het, het, het verzwaren van de lasten uh, het consumentenvertrouwen, het vertrouwen van ondernemers, uh, ondermijnt. Dat, dat zien we nu al enige tijd, want daar zit het echt op vast. Hè? Waarom is de economie in een negatieve spiraal? Dat is omdat mensen op hun uh, geld blijven zitten, uh, gaan sparen, ondernemers niet durven investeren... en het, het verzwaren van de belastingen... Uh, Werkt dat probleem alleen maar verder in de hand? Dus die analyse van, van wintjes kan ik inderdaad grotendeels volgen. Maar nu de oplossing, meneer Van Heijem, die die aandraagt, of een oplossing die die aandraagt: um, zaken verkopen, tafelzilver ja. verkopen, ABN en Amro, SNS-reaal, hypotheekpettefeilen van ING. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, het kan zeker wel voor een deel uh, bijdragen aan uh, een beter begrotingssaldo misschien in de komende jaren. Ik plaats er wel een paar kanttekeningen bij. Um, kijk, voor ABN AMRO geldt dat wij inderdaad verwachten dat op zijn vroegst in 2014 uh, de aandelen geheel of gedeeltelijk weer verkocht zouden kunnen ja. uh, worden. Was vanaf het begin af aan de bedoeling ook, hè, dat het ja, weer verkocht zou. Ja, wij wachten ook als Kamer nu al een tijdje op een brief van minister Dijsselboom. Ik hoop hem eigenlijk nog voor de zomer te ontvangen met wat hij nu eigenlijk van plan is met de, met de aandelen. Aan BN Amro. Um, maar daarbij moet je het natuurlijk wel realiseren. dat kan je dan misschien een eenmalige opbrengst opleveren. van uh, een paar miljard. Hè. De, de taxaties verschillen een, een beetje. Uh, maar je moet je wel realiseren. dat de gevolgen natuurlijk structureel zijn. Het weer naar de, naar de beurs brengen van een bank. dat kun je één keer goed doen. We willen ook niet dat ze weer in de oude fouten uh, vervallen. We willen ook weer dat ze kredieten gaan verlenen. aan huishoudens, ook aan bedrijven. Um, dus je moet je niet te, te snel uh, rijk rekenen naar beneden. Daar komt nog bij dat je natuurlijk wel een structureel probleem moet oplossen. De overheid geeft structureel iets van 23 miljard meer uit dan er binnenkomt op dit moment. Ja, daar kun je een eenmalige opbrengst van verkoop van tafelzilver stellen, Maar daarmee heb je de probleem natuurlijk nog niet uit de wereld. Nee, dan, dan vul je het gat voor even, maar dat gat ontstaat ja. het jaar daarop gewoon weer. Exact. Ja, ja. En plus, uh, hij noemt ABN AMRO, maar hij noemt in een, een ander stuk bijvoorbeeld ook nog de verkoop van aandelen van gasunie en tennet. Dan mm. heb je het over de energieinfrastructuur van Nederland. 30 van de aandelen. Ja, dat ja. krijgt aandeel. Maar daar, krijgt de, uh, daar staat natuurlijk ook dividend voor terug. Mm. Dus je kan wel een Eenmalige opbrengst boeken, maar je verliest ook weer dividendopbrengsten. Dus ook financieel op de lange termijn, hoeft dat niet per definitie een, een voordelige. Nee, dus het zijn allemaal korte termijn oplossingen eigenlijk, hè. Er zit niet. Nou, een, ja, een, een het kan idee bijdragen aan dan? een beter saldo. En nogmaals, als er, zeker als er geen overheidstaak mee gemoeid is. dat is wat Bientjes ook zegt. Hè, dus uh, als het oneigenlijke bemoeienis van de overheid is, zoals met die staatsbanken, ja, dan moet je daar op een gegeven moment vanaf. En dan kun je daar ook een opbrengst voor, uh, voor inboeken. Maar het gaat er inderdaad om dat je de structurele overheidsuitgaven. Uh, wel in dan, want dat is het, het grote probleem van de staat op dit moment. Maar dat zegt Wintjes ook, hè? Uh, hij geeft dat aan. Uh, zeven jaar lang al geen stijging van het nationaal inkomen... maar wel ja. van de collectieve lasten en daar ja. moet wat aan gebeuren. Nou ja, dat, dat klopt. Het is een beetje uh, kip-eikrecht. Kijk, uh, zolang de economie niet groeit, wordt het probleem voor de overheid groter. En als, het probleem, uh, als de overheid iedere keer maar verder bezuinigt, dan groeit de economie niet. Hè. Dus je houdt elkaar een beetje gevangen. Dus je moet proberen om uit die spiraal te komen. Ik ben het zeer met Wintjes eens dat het, uh, het verder verzwaren van de lasten daar niet bij helpt. Uh, maar je kunt ook het probleem van de te hoge overheidsuitgaven niet voor je uit blijven schuiven. Want we hebben nu al een staatsvuld uh, van straks meer dan 75 procent. Iedereen wijst er ook al op dat dat uh, alleen maar verder toeneemt. En dat met de stijgende rentes die er nu ook zijn, dat ook weer een groot financieel risico voor de overheid is. Dus je kunt niet zeggen, we gaan alleen maar eenmalig uh, die problemen oplossen. En de, de structurele uh, uh, oplossingen schuiven we voor ons uit. Goed. Eddie van Heijen, CDA Tweede Kamer. Dank voor de reactie. Graag gedaan. 10 over 90 geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eerst sparen en dan pas een huis kopen. Dat is het advies van de commissie Wijfels. Die morgen met een rapport komt over de hervormingen in de bankensector. De Telegraaf heeft al ingewijden gesproken en komt met dit nieuws vanochtend. Hans André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat voorstel? Uh, het, is, het klinkt bekend. Uh, in het buitenland is het uh, een bekend uh, principe. Het is uitgelekt uit een rapport om de banken te herstructureren. Dit gaat natuurlijk over de woningmarkt. Eh, en dat is eh, wel belangrijk voor de banken. Maar een vereniging eigen huis gaat dan in. Over die woningmarkt en niet over het herstructureren van banken. Eh, als mensen zelf een, eh, een deel van de koopsom moeten eh, sparen. Voordat ze een huis kopen. Dan moeten ze daar ook de gelegenheid eh, voor hebben. Dat is in, in Duitsland bijvoorbeeld bekend. Het bouwsparen, Maar in Nederland nog helemaal niet. Dat is, dat is echt, eh, echt verdwenen. Dus het is een verhaal een advies wat echt over de toekomst uh, gaat. En wanneer die, uh, dit soort plannen uh, gerealiseerd moeten worden... is nog helemaal onbekend. Ja, u zegt in feite uh, dat daar... je zou er misschien ook nu mee kunnen beginnen... zodat je over een tijd... Hè, want dat zou dan over een lang gestrekte, gestrekte periode moeten worden uitgesmeerd... zodat mensen dat kapitaal hebben op een gegeven moment. Want als je het nu doet, je voert het in... dan zakt de hele huizenmarkt in, kan ik me voorstellen. Want dan kan niemand meer wat kopen. Dan kan... Dan kunnen de meeste mensen niets kopen. Kijk, we hebben in Nederland al afgesproken dat we in 2018 100% van de koopsom van het huis kunnen lenen en niet meer. Nu kan je nog iets meer, bijvoorbeeld de kosten koper, kan je, kan je lenen. Dus is er afgesproken dat je, dat je die straks zelf moet gaan betalen. Maar als je 20% uh, moet gaan betalen van het huis en 80% nog maar kunt lenen, dat is echt een, een majeure uh, wijziging van het hele systeem. Uh, dat zou banken goed uitkomen. Uh, uh, voor de consument zou het kunnen betekenen dat de hypotheekrente iets, uh, iets daalt. Maar hoe dat dan ingevoerd moet worden en wanneer, ja, dat, is, uh, dat is nog helemaal niet bekend. Het is ook een geheim, uh, nog een geheim rapport, dus dan moet je eerst lezen van wat daar dan echt, uh, echt over in staat. ...als het bekend is, als het gepubliceerd is. En dan zullen we daarop ook, uh, ook met een inhoudelijke reactie kunnen komen. Maar dit is iets wat, wat in ieder geval nu al wordt gezegd... Van het, is, het, ...het kan niet nu worden ingevoerd, want de mm -hmm. economie in de huizenmarkt... ...die staan er slecht voor, dus dat kan er helemaal niet, niet, niet nu sprake van zijn. En hoe dat dan in de toekomst en wanneer dat dan moet gebeuren... ...dat moeten we natuurlijk eerst horen van, uh, van, van die commissie of van, van, van de oh. overheid. Die moet dat advies... Want dat is het uh, dan overnemen in beleid. Hmm. En dan kan je er ook op reageren van nou dit is goed of slecht. Of uh, dit zou anders moeten om het goed te maken. U geeft het zelf wel een beetje aan. Het zou wel een, een radicale stap zijn. Een verandering van de huizenmarkt. Wordt het daarmee ook niet op een heel ander niveau gebracht? Want als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt. Ja, op het ogenblik worden er veel huizen wel gekocht vanwege de lage rente. Maar daar was huizenkopen niet echt populair. Nee, eh. Um... Duitsland heeft een, een hele andere woningmarkt dan hier. De huizen zijn ook een stuk goedkoper. Over het algemeen Dus de hypotheken al lager. Ja, omdat je ook niet af kunt trekken moeilijk, natuurlijk. Hè? Dan is het ook minder moeilijk om eh, 20% bij elkaar te sparen. In Nederland zit het natuurlijk met een heel ander systeem wat historisch zo gegroeid is. En dat kan je niet van de een op de andere dag eh, om gaan gooien door te zeggen... je moet eh, zelf een groot deel van het geld bij elkaar sparen voordat je een huis kunt kopen. Maar dat staat ook helemaal niet in, in, in dat artikel van de Telegraaf of in het, in het rapport zoals dat nu naar buiten is gekomen. Dus wat er dan wel in staat, in wat voor termijn dat dan wordt gezien... ja, misschien wordt het als suggestie geopperd. En is het een denkrichting, um, daar lijkt het in ieder geval wel op. Goed, een denkrichting die in ieder geval te, besturen, te bestuderen valt. Hans-Andre Laporte van Eigenhuis. dank u wel. Zo is het uh, kwart over negen alweer. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op 1 juli wordt 150 jaar afschaffing van de slavernij herdacht. Door verschillende organisaties wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Ook de ChristenUnie heeft een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer georganiseerd. Om het einde aan de slavernij in de voormalige kolonie Suriname en de Nederlandse Antillen te herdenken. Aris Lop van de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom houdt juist de ChristenUnie deze rondetafelgesprek? Maar nou, ik vind het betekenisvol dat uh, deze herdenking, wat toch een bijzondere herdenking is, 150 jaar, dat daar ook in het parlement aandacht aan wordt uh, besteed. En wij hebben een voorstel gedaan in de Kamer om dat uh, vanuit de vaste Kamercommissie te doen. Nou, daar was uh, niet een brede meerderheid voor. Toen hebben wij gezegd, dan doen we het zelf. En uh, vanmiddag zal uh, dat rond de uh, gaan plaatsvinden en zal ook uh, de opening worden verricht door de voorzitter van de Tweede Kamer. En wat is dan de bedoeling, uh, meneer Slob van dat rondetafelgesprek? Moet daar ook iets uitkomen? Wij willen uh, de mensen die betrokken zijn ook bij uh, de herdenking van uh, deze afschaffingen. Er is een, uh, een, een organisatie die een landenplatform uh, slavenijverleden. Uh, er zijn ook uh, besturen die zich uh, specifiek met de herdenking bezighouden... waar mevrouw uh, Joan Frié uh, voorzitter van is. Die willen wij uh, ook de ruimte geven om in het parlement aan te geven... hoe zij terugkijken op die 150 jaar en wat ze ook vooruitkijkend uh, nog nodig vinden omdat toch wel een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis is om dat ook een goede plek uh, te geven. Mm, ja, mm, dat klinkt nogal vrij blijvend. Of zie ik dat verkeerd? Nee, wij willen uh, ruimte geven voor, uh, ja, voor het uitspreken van wat men nodig vindt. En mm. niet van tevoren dat al belasten met te zeggen van nou dat moet daar en daar op uitkomen. Er is bijvoorbeeld altijd heel veel discussie en dat zal vanmiddag ook gebeuren. Ook we moeten nou wel of niet spijt worden betuigd. De Nederlandse overheid heeft ooit in 2001 uh, uh, wel uh, wat uitspraken daarover uh, uh, gedaan. Nou, Dat zal on ongetwijfeld ook onderdeel vanmiddag van uh, de discussie uh, zijn. Er zijn ook uh, stemmen die zeggen van... ...ja, men moet toch veel meer in Nederland, ook, uh, ook in het onderwijs... Uh, ...aandacht besteden aan, uh, aan deze zwarte bladzij in onze geschiedenis. Je moet niet vergeten dat er zo'n 500.000 slaven onder Nederlandse verantwoordelijkheid... ...en dat zijn dan officieel geregistreerde, uh, destijds uh, verhandeld uh, zijn. Dat zijn natuurlijk enorme aantallen... Nou, daar moet uh, ook ruimte voor zijn om ermee te spreken. En we willen ook de jongere generatie uh, de ruimte geven. Ik heb zelf ook op mijn reizen naar, naar Suriname en Antillen gemerkt... Dat, dat slavernijverleden zelfs tot de huidige generatie nog uh, doorwerkt. Nou, geef hen ook de ruimte om daarover te spreken... en aan te geven hoe ze daarin staan. Dus ik vind het zeer betekenisvol dat we dat in het parlement doen vandaag. Ja. En meneer Slob, u zegt wat men nodig denkt uh, te vinden. Wat men nodig vindt. Maar wat vindt u nodig, meneer Slob? Vindt u excuses bijvoorbeeld nodig? Want de kerken hebben dat bijvoorbeeld wel gedaan onlangs? Ja, ik vind het wel belangrijk dat de overheid ook gewoon hardop uitspreekt, ook bij zo'n 150-jarige herdenking, dat datgene wat destijds uh, gebeurd is, dat dat uh, absoluut niet uh, acceptabel is. Dus een woorden als diepe spijt, uh, eventueel ook uh, een excuus, zou wat mij betreft uh, zeer op zijn plaats zijn. Ik vind het ook belangrijk dat wij ruimte geven ook aan, ja, aan zeg maar de nazaten van, van de slaven... Om hun, ja, om hun verhaal ook gewoon te doen. En, en, en ook in Nederland ruimte te bieden om hierover in gesprek te gaan... zodat we niet een hele zwarte bladzijde zeg maar, gewoon wegduwen... maar voorop ook erkennen dat we daar verantwoordelijkheid voor dragen. Al waren we er zelf niet bij, maar het is wel onderdeel van onze geschiedenis. Aris Lop van de ChristenUnie, hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. We wensen u een goed gesprek aan die tafel. Dank u wel. Wijnand, Zwaan. Is het nou drukker dan normaal rondom Den Bosch? Ja, toch wel. Dat okay. had we niet helemaal voorspeld. Maar het is toch wel te merken dat er meer verkeer op de weg zit. Zeker op de A2, Den Bosch, Utrecht. En op de A59, Oost, Den Bosch. Ja, zolang het allemaal goed gaat en er geen ongelukkige gebeuren... of pechgevallen zijn, dan uh, levert het niet veel file op. Maar dat was toch wel een paar keer aan de hand. Maar goed, het gaat nu wel een stuk beter. Behalve rond Amsterdam, want daar is de ochtendspits nog lang niet voorbij. Met nog een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen hoogmaat en knopen de hoek 16 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Ja. En drukker dus rond Den Bosmarker op een Visserig. Eh, dan moet jij dat ook merken. Of misschien is het juist wel rustiger toch op het station? Ja, ja nou ja, goed. Eh, meneer van, van Alting van Gers, de directeur... die heeft zijn, zijn gele jasje maar weer uitgedaan. Hè? De regio-directeur van de NS. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ja. Ja. Het is hier, we mogen zeggen, rustig. Ja, nou de doorstroming is heel erg goed. En dan lijkt het natuurlijk ook heel rustig. Want u ziet dat de mensen vanuit de trein meteen de, de bus ingaan. En dat de bussen ook vrij snel weer doorrijden. Ja. Er zitten flinke doorstroming in. Er zit een flinke doorstroming in, maar ik geloof toch ook wel... het is natuurlijk maar een waarneming zo... maar dat er sprake is van... er was nauwelijks een ochtendspits hier eigenlijk. Nee, de ochtendspits was minder druk dan wat we gewend zijn in Den Bosch. Dus de mensen zijn goed voorbereid op reis gegaan. Ik denk dat er ook meer spreiding is. Uh, mensen zullen ook meer alternatieve routes genomen hebben... of een keer een dagje thuis gewerkt hebben. Ja, precies. Nou ja, goed. De mensen waren natuurlijk ook gewaarschuwd. S en ProRail hebben gezegd, meid Den Bosch... want hier wordt uh, hard gewerkt de komende tijd. Uh, nu hebben we meer... Meerdere stations in Nederland gehad, hè, waar gewerkt werd in Arnhem en in Zwolle bijvoorbeeld. Hoe verhouden die werkzaamheden zich nou tot wat hier gebeurt? Nou, wat heel typisch is voor Den Bosch is, is dat het een, uh, een langdurig traject is. is dus ruim twee weken dat er werkzaamheden zijn. Dat er helemaal geen treinverkeer mogelijk is uh, richting het noorden. En uh, dat heeft een groot effect op met name ook een grote groep doorgaande reizigers vanuit uh, het zuiden. Zoals Tilburg, Eindhoven en Limburg. Die normaal gewend zijn via Den Bosch naar het noorden te reizen. En die dat nu een stuk met de bus moeten doen. Ja, ja. Nou, we staan hier nu bij dat uh, busje. Laten we even uh, kijken. Want deze bussen gaan geloof ik richting uh, Utrecht. Mevrouw heeft net een gratis kopje koffie gehad. Ligt u nog op schema? Ik lig nog prima op schema. Ze ja. hebben het goed geregeld tot nu toe. Dus. Waar gaat u heen? Naar Amsterdam. Oké. Okay. Dus ik moet nog even. Ja. Goede reis. Dankjewel. Ga zitten. Ja, er is plek genoeg in de, in de bussen. Er staan er nog een stuk of tien achter. 225 bussen. Uh, ...zijn ingezet. We halen die eigenlijk allemaal vandaan. Dat is wel heel grappig. Ik zie echt een lappendeken aan busbedrijven... ...van ik het bestaan niet, niet eens wist. Ja, nou, die, die bussen komen uit het hele land. Uh, dus eigenlijk van Limburg tot Drenthe uh, zijn allerlei busmaatschappijen benaderd... ...en die leveren allemaal bussen hier. Juist. Goed. Nog even het laatste nieuws. Heeft u nog tips aan mensen? Ja, je, kom hier niet naartoe. Maar... Nou ja, als, u, als, u, als u gaat reizen, uh, check dan goed altijd de reisplanner van de NS. Want uh, dan, dan weet u waar u naartoe bent. Ik heb ook een weblog uh, geschreven op nos.nl. Daar heb ik ook een linkje gezet naar de informatie van, uh, van de NS. Als je iets in of rondom Den Bosch moet doen, kijk dan eerst even goed. Want uh, er is hier van alles aan de hand. Ja, precies. Goed, goed kijken, goed je reisplannen vooraf. Kijk. Hartelijk, hartelijk, goed. Okay. hartelijk bedankt. Ik uh, zou zeggen uh, de groeten uit een uh, tamelijk rustig gebos. bos. Ja, mark Robin Visser was daar de hele ochtend. Voor hem is de vraag, hoe kom je weer weg? Ja, ah, dat is aan hem. <laughs> <laughs> zo dadelijk, ook de Tweede Kamer maakt zich druk over klokkenluiders... zoals Edward Snowden, hoort hij zo dadelijk. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Oftewel, Nederlandse singer-songwriter Christel de Haak met Bent in het nummer Love Trip. Vijf voor half tien. We gaan het nog hebben over klokkenluiders. Werelds bekendste klokkenluider op dit moment, Edward Snowden. Is de man die grootschalige spionage door de Verenigde Staten onthulde. Maar ook in Nederland zijn er klokkenluiders. Bekendste daar, hier, is wel Ad Bos, die de bouwfraude onthulde. Hij raakt aan lager wal, net als veel anderen. Om aan dit soort misstanden een einde te maken... wil de Tweede Kamer een klokkenluiderswet. SPR Ronald van Raak is de eerste indiener. Zes andere partijen steunen het plan. De huidige regelingen bieden volgens van Raak onvoldoende bescherming. Nou, er is geen wet voor klokkenluiders. Er is nu wel een adviespunt en die doet ook heel goed werk. Die kunnen bijvoorbeeld heel goed kijken of je wel een klokkenluider bent of niet. Hè? Of als je ruzie hebt met de baas, dan moet je naar de vakbond. Maar als het echt gaat om een grote maatschappelijke misstand... dan proberen die te adviseren, maar die kunnen een klokkenluider niet ontslagbescherming bieden. Je kunnen een klokkenluider niet financieel ondersteunen. En die kunnen ook geen onafhankelijk onderzoek doen... naar de maatschappelijke misstand. En dat is allemaal wat het Huis voor Klokkenluiders wel kan. Wat is dan het belangrijkste in dat Huis voor Klokkenluiders? Het allerbelangrijkste is uiteindelijk... dat grote maatschappelijke problemen worden opgelost. Dat mensen durven te vertellen als er iets niet goed gaat als er een grote fraude is of een grote bedreiging voor de volksgezondheid... of de veiligheid of het milieu, dat mensen dat durven te vertellen... en dat het ook echt wordt uitgezocht en er ook echt iets aan gedaan wordt. Ja, een onderdeel daarvan is natuurlijk dat mensen zichzelf veilig voelen om te melden. Dus zorgen er ook voor dat mensen niet ontslagen kunnen worden en ondersteuning krijgen. Dat is natuurlijk altijd toch uh, het spanningsveld voor een klokkenluider. Wat weegt zwaarder, het belang van het bedrijf of de betreffende overheid... of het maatschappelijk belang? Ja, en ik denk dat iedereen is een burger. Iedereen heeft ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dus als mensen iets zien dat een organisatie willens en wetens iets doet... wat een bedreiging is, wat slecht is... Ja, dan moeten mensen dat kunnen vertellen. Dat is ook wel een beetje de basis van onze democratie. In onze democratie moeten burgers hun burgerplicht kunnen doen. En dus veilig misstanden kunnen melden. Pierre Heijnen, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Um, we praten al zoveel jaren over klokkenluiders. Denk aan Ad Bos, van de bouwfraude, spijkers, defensie. Hoe belangrijk is het dat die wet, de echte klokkenluiderswet, er nu gaat komen? Ja, mensen in Nederland die op een misstand stuiten die moeten de zekerheid hebben dat als ze dat melden... dat ze daar niet zelf het slachtoffer van worden. Dat is de kern. Iedereen in Nederland heeft toen Bos gezien. Degene die de bouwfraude op het spoor is gekomen en nou, bekend heeft gemaakt. Heeft gezien dat hij in slechte omstandigheden verkeerde... in een kervennetje moest wonen midden in de winter. Als dat je perspectief is, ontslag, vervolging, uitsluiting... Ja, dan ga je niet melden. En wat is dan het doel van de wet? Zorgen dat meer mensen misstanden melden of diegenen die dat doen beschermen? Beide. Uh, dus meer mensen misstanden melden omdat men niet bang hoeft te zijn voor de gevolgen ervan. En als men meldt, uh, beter beschermd is. Deze wet is vrij omvangrijk zoals die nu vo uh, voorgesteld wordt. Ontslagbescherming, juridische bijstand, uh, onafhankelijk onderzoek. Wat zijn de belangrijkste elementen wat u betreft? Nou, dat is echt onderzoek. Op dit moment zijn allerlei instituten die wel adviseren, maar geen onderzoek plegen. Dat gebeurt pas als het Openbaar Ministerie ja, zijn tanden erin zet. Dus we missen gewoon onderzoek naar het melden van een misstand. Dus er moet echt een parlementaire enquête aan te pas komen... zoals bij de bouwfraude wilde ondersteen bovenkomen. Precies. En nou ja, voordat het zover is, ben je dus echt veel te ver. Daar moet aan voor afgaan dat als iemand een misstand tegenkomt... een milieuschandaal bij een bedrijf of een ernstige fraudezaak... Uh, nou, noem maar op, waar de veiligheid van mensen ook in het geding is... dan moet zo'n persoon, of die nou bij een bedrijf werkt of als ambtenaar... dan moet die zich kunnen melden bij een organisatie... Die organisatie moet dat willen onderzoeken... Uh, in onafhankelijkheid van het bewind, van de regering, van de minister... van wie dan ook, en die moet tijdens dat onderzoek die bescherming bieden... zodat hij niet, wanneer dat bekend wordt in zijn organisatie... laan wordt uitgestuurd. Zegt Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid... tegen verslaggever Michiel Breedveld. En vanmiddag debatteert de Kamer over die initiatiefwet... voor de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders. Ja, want ondertussen is er nog steeds geen duidelijkheid... Trouwens, over Edward Snowden en zijn uh, aanvraag voor asiel in Ecuador. Waarschijnlijk gaat dat dan wel eventjes duren... en moet hij dus nog op het vliegtuig, vliegveld van Moskou verblijven. Het is half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal. wens u nog een hele fijne dag. Wat dacht u van de collega's van de Karo? Gaat u daar anders mee genieten? Van genieten, zo dadelijk. vertel eens, wat heb je? Minister Schult van Hagen. Met haar ga ik praten over de 1 miljoen die zij heeft vrijgemaakt... voor een app om ons aan een parkeerplaats te helpen. Maar natuurlijk ook over dat kort dat loopt... van pomphouders die niet willen dat exploitanten... van die stopcontacten langs de snel weg gaan plaatsen. En verder, de ronde van Frankrijk begint zaterdag, maar hoe moet je naar alle afzeggingen, alle dopingschandalen nou in hemelsnaam naar die ronde gaan kijken? Dat is ook een worsteling voor Mart en met hem ga ik praten na tiene. En in België is bier goedkoper dan water. Hmm. Wat is het probleem? Ik ben weg. Okay. Oh, ik zie geen probleem. Oh. <laughs> Zometeen met de Cairo. Dit is Radio 1. Eerst nog het NOS-journaal. Dorald Megens blijft zich concentreren. Huizenkopers moeten in de toekomst tienduizenden euro's eigen spaargeld inleggen om een huis te kunnen kopen, adviseert een commissie aan minister Dijsselbloem. De commissie onderzoekt hoe de stabiliteit van de Nederlandse bankensector kan worden versterkt en stelt nu voor dat huizenkopers 20% van de aankoop zelf moeten inleggen. Er is een plan voor het oplossen van uh, problemen bij de banken. De Europese ministers van Financiën hebben afgesproken... dat voortaan niet de belastingbetaler ervoor opdraait... maar dat de kosten worden gedragen door aandeelhouders en obligatiehouders. Spaders met de goede tot 100.000 euro hoeven niet mee te betalen... boven de 100.000 euro wel. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO NCW is tegen een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro, noemt de economische situatie dramatisch, maar volgens hem kan het kabinet in plaats van die maatregelen beter het ongewenste tafelzilver verkopen, zoals ABN AMRO en SNS Real. En staatssecretaris Dekker vraagt presentatoren van de publieke omroep met topsalarissen vrijwillig een deel van hun inkomen in te leveren. De Telegraaf doet Dekker een moreel appel op die mensen.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 Even naar Wijnland. Zwaan, Weinand, hoe is het inmiddels op de weg? Bij Amsterdam is nog steeds veel vertraging. In de rest van het land, land lost de ochtendspits wel snel op. Maar veel vertraging op de A4, bijvoorbeeld naar Amsterdam. Er staat tussen Zoeterwoude Rijn, Dijk en Knopend de Hoek 20 kilometer fieden. Is daar een ongeluk gebeurd? De Rijnstrook is dicht. Daardoor loopt het ook flink vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Warmond en Knopend Burgerveen 8 kilometer. Maar goed, voor de rest is de ochtendspits dus een aflopende zaak. Treinverkeer vertragingen is er in West-Brabant tussen Roosendaal... En Bergen-op-Zoom. Er rijden nu geen treinen door een ongeluk. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Minister Schultz van Infrastructuur maakte 1 miljoen vrij... voor een app waarmee je een parkeerplek kunt vinden. Martsmeets over de dit jaar extra beladen Ronde van Frankrijk... de honderdste bier in België goedkoper dan water... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 2,5 over half 10. Hier is De Caro met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Schiedam. Er wordt nu hard gewerkt aan de landtunnel in de A4, Midden-Delfland. Maar of de auto's straks wel veilig door de tunnel kunnen, is nog maar de vraag. Twitter met me mee als u wilt. Het S. Kokkelman en reacties en vragen kunt u ook kwijt... via Goedemorgen goedemorgennederland.krol.nl Automobilisten, dames en heren, kunnen binnenkort met hun smartphone... een vrije parkeerplek vinden. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu... gaat informatie vrijgeven over beschikbaarheid, tarieven en locatie. Melanie Schultz, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat precies werken? Nou, wat we willen is dat alle informatie beschikbaar is. Niet alleen van parkeerplekken in parkeergarages, maar ook van plekken op straat. En daarvoor zullen we een database gaan aanleggen. We beginnen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht... waarin al die gegevens zitten. En dan kunnen eh, creatieve partijen in de markt... kunnen dan apps maken... waardoor een automobilist altijd realtime kan zien... waar hij kan parkeren. Maar hoe weet een app wanneer er op de gracht in Amsterdam... een plekje vrij is? Nou, doordat je die data verzamelt... en niet alleen statisch beschikbaar maakt... want dat is nu. En nu weten we... Uh, ...statische informatie dat, dat er zoveel parkeerplekken zijn in hun garage... ...maar het moet ook real-time worden. Dus dat betekent dat als de plek in bezet genomen uh, wordt dat die dan uh, uitvalt. Uh, en dat kun je straks allemaal zien via zo'n app. En dat is uh, allemaal niet zo ingewikkeld. Tegenwoordig heb je in bijna elke parkeerplek ook een uh, lus zitten die de informatie leest. Ja. U maakt er 1 miljoen voor vrij? Ja, de data te verzamelen die eigenlijk om um, uh, gratis ter beschikking te kunnen stellen... zodat uh, uh, marktpartijen vervolgens een uh, product daarop kunnen maken. Ja. Is dit nou het grootste probleem waar je 1 miljoen voor moet vrijmaken? Vragen mensen zich misschien af? Nee, dat is het zeker niet. Uh, gelukkig doen we ook heel, heel veel andere dingen. Maar wat je hiermee oplost is dat uh, auto's eindeloos door het stedelijk gebied heen rijden op zoek naar een plek. Dat is heel slecht voor het milieu, want vooral in de steden heb je heel veel uitstoot uh, van auto's die langzaam rijden en, en dus uh, meer uh, uitstoten. En uh, uh, ja, het, het veroorzaakt gewoon ook heel veel files in een stedelijk uh, gebied. Dus het zou uh, uiteindelijk ook wel weer heel veel opleveren als je het een beetje beter kan laten doorstromen. Maar ik moet het zo begrijpen, dus dat parkeerautomaten en parkeergarages door heel Nederland signalen gaan sturen naar een app. Van bij ons zijn er nog zoveel plekken? Nou, eigenlijk naar de database. Ja. En die database uh, die kan vervolgens gebruikt worden door allerlei marktpartijen. Kijk, het is heel belangrijk om uh, informatie die met overheidsgeld verzameld wordt. om die ook gewoon uh, openbaar te maken. zodat andere partijen er ook gebruik van kunnen maken. Nou, uh, we hebben, uh, gemeentes hebben parkeerplekken. Die doen ook steeds meer aan um, uh, reservering van die uh, parkeerplekken. parkeren met uh, bijvoorbeeld de chip. De informatie die ze daarover hebben, die kun je allemaal in die database inbrengen. Ja. En daardoor kun jij op afstand als automobilist al zien waar de vrije plekken zijn. Niet om flauw te doen, maar dan zit ik straks achter het stuur in mijn auto. En dan ben ik op zoek naar een parkeerplek. Dan heb ik zo'n app en die moet ik dan uh, op mijn telefoon uh, openen. Mm -hmm. Maar ik mag helemaal niet met mijn telefoon in de hand achter het stuur zitten, toch? Nee, maar uh, sowieso gaan alle uh, intelligent transport-ontwikkelingen uh, heel erg snel. Uh, wat je ziet, is dat de auto ook steeds meer informatie uh, gaat geven. Waardoor je het hands-free uh, kunt doen. Uh, nou, misschien dat de app uh, zo uh, ontwikkeld wordt. Want verschillende partijen kunnen nu apps ontwikkelen. dat je het met een sprekende stem kunt gaan doen. Er kunnen natuurlijk allerlei oplossingen daarvoor bedacht worden. Ja. Ik denk, Sven, dat dat niet het grootste probleem zal zijn. Nee, dus misschien ook nog iets voor navigatiesystemen. Ja, ja. Dat zijn die intelligente transportsystemen. Een navigatiesysteem gaat je straks ook vertellen hoe hard je mag rijden... Uh, waar je moet afslaan, waar de files zijn en ook waar een parkeerplekje is. Ja. Zodat je uh, uiteindelijk uh, niet meer, uh, zoals heel vroeger... met zo'n uh, shell op je schoot, waar je de wegen nog probeerde te vinden. <lacht> dat is natuurlijk al lang voorbij. Ja, dat is voorbij. Maar goed, uh, je moet inderdaad dan wel een geavanceerde auto kunnen kopen... Uh, in navolging van de oproep van de minister-president, zal ik maar zeggen... om, uh, om zo'n systeem dan in je auto te hebben, toch? Nou ja, wat je ziet is dat niet iedereen heeft bijvoorbeeld nog de nieuwste navigatie, maar ze hebben wel dan zo'n klein apparaatje wat je op je voorruit kunt plakken, waardoor ze ook een navigeersysteem hebben. Dus zelfs al heb je een ouder model, dan is er altijd wel een oplossing voor te vinden. Ook alle apparatuur die je bij draagt aan, aan uh, uh, mobiele telefoons, uh, smartphones, uh, die kunnen je natuurlijk gewoon heel erg helpen daarmee. Ja. Wanneer is het, uh, is het geheel op de markt? Uh, we gaan nu met Rotterdam, Utrecht, Amsterdam beginnen om te verzamelen uh, als proef. En ik denk dat we in 2015 het wel voor nou, bijna heel Nederland hebben. Oké, okay. oh, dat is al betrekkelijk snel. Ja. Uh, maar goed, dan koop ik dus uh, een nieuwe auto. Uh, en dan denk ik, dan doe ik meteen een elektrische. En dan ja. hebben we ook weer een probleem, zo, zoals u weet. Want dan uh, kun je misschien niet meer langs de snelweg... zomaar overal je auto aan een stopcontact hangen. Dat is in ieder geval wat uh, de pomphouders nu in kort geding tegen u eisen. Weg met ja. die plannen. Het is oneerlijke concurrentie. Uh, die, uh, uh, wij moeten enorme bedragen betalen om ons te vestigen... langs de snelweg, investeringskosten... en dan komt er een nieuwe marktpartij bij... en die mag overal zomaar van die palen neer gaan zetten. Ja. Ja, er is een hele leuke kip-ei-discussie. Kun je voldoende elektrische auto's verkopen als er geen uh, laadpalen zijn? En kozen komen er wel genoeg laadpalen als er niet genoeg elektrische auto's zijn. Wij geloven dat, dat, uh, dat die grijsling, dat die doorbroken moet worden. Dus wij stimuleren om uh, een soort infrastructuur met laadpalen te maken... zodat dat nooit de reden kan zijn om geen elektrische auto te kopen. En wij doen dat uh, uh, inderdaad door nu trek beschikbaar te stellen langs de snelweg en uh, die ook nog in het eerste jaar, geloof ik uit mijn hoofd... Uh, om niet uh, beschikbaar te stellen zonder ja. huur. Ja. En uh, we hebben gekeken of dat kan, of dat ook, uh, of dat ook qua staatssteun kan. Wij denken van wel, maar goed, daar hebben we dus nu een uh, geding over met ja. de pomphouders. Want Petra Vastein, die kent u vast... dat is de voorzitter van de Belangenvereniging van die tankstations... die vindt het oneerlijke concurrentie... omdat de exploitanten van die laadpalen geen huur hoeven te betalen. Ja, maar dat is dus eenmalig, uh, een tijdelijke situatie. En dat is om uh, eigenlijk het op gang te brengen. En uh, het is natuurlijk heel erg lang geleden dat die eerste benzinestations uh, er kwamen. Ik heb geen idee hoe dat in die tijd uh, gegaan is. Maar wat je natuurlijk vaker ziet, is als iets nieuws op de markt komt... dat er vaak even een ingooiperiode nodig is. Uh, en dat het daarna zich gewoon moet voldoen aan alle concurrenties... zoals dat uh, ook voor allemaal geldt. Ja, maar ik geloof dat je toch zo'n auto een paar uur aan zo'n paal moet hangen, toch? Of niet? Nee, dat gaat steeds sneller tegenwoordig. Dat gaat steeds sneller. Volgens okay. mij moet je er eens een keer heen huren. <laughs> Goed, um, in ieder geval stappen zij naar uh, de, de korte gedingrichter. Ja. Um, dus het kan ook nog zijn dat het plan helemaal niet doorgaat en dat de rechter zegt dit is inderdaad oneerlijke concurrentie. Ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Ik kan er uh, niks over zeggen, omdat het nu onder de rechter is. Ja. We hebben natuurlijk wel van tevoren naar gekeken. Kan dat? Is het redelijk? Um, en uh, ja, het is gewoon voor ons van belang dat we uh, ook weer een nieuwe vorm van uh, infrastructuur aanleggen. Dus er ligt een hele infrastructuur voor, uh, voor benzine, brandstof en gas. Ja, en uh, we willen nu ook een, een, een, uh, de mogelijkheid bieden voor iedereen om ook elektrisch te kunnen tanken langs de snelweg. En, en dan moet je een start mee maken. Nou, de rechter zal zich over uitspreken. Ja. En als het niet, uh, laten we zeggen, om niets kan... dan moet ik misschien met een bijdrage. Maar dan kun je natuurlijk nog steeds uh, daarmee aan de slag. Ja, of u verandert de wet. Uh, ja, maar of dat, laten we zeggen, op tijd gebeurt... dat duurt nog langer, denk ik, dan, uh... <laughs> dan dit op een andere manier op te lossen. Oké. Okay. Wanneer moeten die palen dan allemaal langs de weg staan? Uh, nou ja, we, we hebben nu een tender, uh, uh, we, we, moeten zeggen, we hebben gezegd uh, tegen verschillende partijen, uh, u kunt tot een bepaalde tijd inschrijven en daarna zullen wij het gaan vergeven. We hebben op dit moment gezegd welke partijen op welke plekken uh, de laadpalen mogen gaan neerzetten. Dus ja, zodra, zodra uh, uh, de rechter uitspraak heeft gedaan, kan volgens mij iedereen aan de slag. Juist, ja, dus ik hoef niet zo lang te wachten met het huren van zo'n elektrische auto. Nee, dat kan sowieso al. <laughs> Melanie Schiltz, minister van Infrastructuur en Milieu. Ik dank u zeer. Uh, Oké, okay. tot ziens. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een nieuws, uh, om vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder uh, interesseert. Um, nou, zou ik graag willen voorlezen welke vraag dat is. En die heb ik hier. In uh, Aziatische landen is de hoorn van neushoorns razend populair en duur. Het wordt er zelfs verwerkt in wijn. Dat wist ik trouwens niet. Welk ingrediënt maakt die hoorn zo populair? Dat is de vraag aan Nathalie van Koot van het Wereld Natuurfonds. Een uh, neushoorn bestaat eigenlijk uit hetzelfde materiaal als uh, je haren en je nagels, keratine. Dus in feite uh, zitten ze daar uh, gemalen nagels te drinken. Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat het tegen katers werkt. Uh, het is een heel hardnekkig gerucht. Uh, bijvoorbeeld ook dat het zou werken tegen kanker. Uh, en dat maakt het natuurlijk extra ernstig, want het geeft mensen uh, valse hoop. Dus uh, neushoorns in Afrika worden compleet voor niets uh, gestroopt vanwege hun horen. Aldus het antwoord van Nathalie van Koot van het Wereld Natuurfonds. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Schiedam. En daar is Roy Heerkens. Nou, We zien hier dus dat ze met damwanden bezig zijn, damwandenconstructies. Uh, hier verderop ziet u, of in de verte ziet u nog dat ze met heisnellingen, met de funderingspalen bezig zijn. Hier zijn ze al een stapje verder, daar zijn ze dus landhoofden aan het storten op de, uh, op de palen. En hier dan ziet u de, de pijlers over de Laan van Bolles. En daar komt dan straks het brugdek op. En aan die kant wat we hier net niet kunnen zien, daar begint de landtunnel. Ja, er zijn uh, tientallen bouwvakkers hier uh, druk bezig om een landtunnel uh, te gaan uh, bouwen. Atto de Kanter is een expert op het gebied van de civiele techniek. Hij legde begin deze maand uh, zijn functie neer omdat hij niet kan garanderen dat de landtunnel in de A4 Midden-Delfland veilig wordt. Dat is, ju dat is juist, ja. Wat, uh, de... De veiligheid, dat houdt in dat je aantoont dat de tunnel niet bezwijkt, dat hij niet instort. En uh, tot, op de, tot op heden is, zijn de berekeningen niet zodanig dat je daar de conclusie uit kunt trekken dat de tunnel veilig is. En is. wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Ja, uiteindelijk is het ergste wat er zou kunnen gebeuren, is het bezwijken op, op een zeker moment onder bepaalde omstandigheden dat de tunnel bezwijkt. Daar maakt u zich zorgen om? Daar maak ik mij wel zorgen om, ja. ja. Nogal, ja. ja. En ik neem aan dat u geprobeerd heeft om de constructieve gebreken onder de aandacht te brengen bij verschillende partijen. Rijkswaterstaat, de gemeente. Nou, in eerste instantie hebben wij dus contact met de constructeurs van, uh, van, de, van de combinatie van Everol. En uh, ja, daar worden de schouders opgehaald en dan wordt er eens een berekeningetje wat eigenlijk helemaal nergens op lijkt. Waar, waar de uitgangspunten ook niet juist van zijn. En er wordt nog eens een rapport overeengezet en, en, en er komt nog eens wat. En uh, ja, uiteindelijk van, lijkt het nog nergens op. En, en dan ben je inmiddels drie maanden verder. En dan blijkt dus ook dat Rijkswaterstaat, ja, die, ja, of dat, ja, hoe dat gekomen is, weet ik niet, maar dat blijkt dus ook dat daar. Eh... Ja, kennelijk uh, iets misgaat. Ja. U, u bent er echt van overtuigd dat er hier iets misgaat. En u vindt geen luisterend oor bij de verschillende partijen. Laten we even een klein stukje lopen hier uh, richting de tunnel. Waar de bouwvakkers ondertussen nog stijgers aan het bouwen zijn. Ze zijn aan het lassen. En dan praat ik eventjes met Frans Hamerslag. Fractievoorzitter van Progressief Schiedam. Wat, hoe verklaart u het feit dat, uh, dat uh, de klokkenluider. Uh, Laten we hem zo eventjes noemen. Die hier toch gebreken constateert bij het bouwen van deze landtunnel. Geen luisterend oor vindt bij de partij die daarover gaan? Het is natuurlijk lastig in te schatten voor mij... maar uh, een bouwproject als dit kost miljarden, miljoenen, honderden miljoenen. Er staat ontzettend veel druk op. Uh, ja, dat er geen luisterend oor is, kan daarmee te maken hebben. De druk is groot om de landtunnel op tijd af te krijgen. Hij wordt relatief, zeg ik dan maar, goedkoop gebouwd. Dat betekent dat het allemaal heel snel moet. En uh, tegen zo min mogelijk bouwkosten natuurlijk. En uh, of het daarmee te maken heeft, weet ik niet. Dat ga ik aan de, aan de wethouder vragen... Uh, en die zal daar antwoord op moeten geven. Iedere week dat deze bouwvertraging oploopt, het kost 2 miljoen. Ja, dat kost 2 miljoen. Dus uh, ja, niemand is er blij mee natuurlijk dat, uh, dat dit nu aan de orde komt. Maar goed, ik wil gewoon een stempel veilig op die, uh, op die tunnel hebben staan. En eerder mag die wat mij betreft niet open gaan. En gaan hier straks uh, duizenden auto's per dag doorheen. En vanaf 2020 staat die iedere dag een hele mooie file. Ik zou niet willen dat er iets met die tunnel gebeurt waardoor er ongelukken gebeuren. Rijkswater staat hier laat, een second opinion uitvoeren. Naar aanleiding van uh, de zorgen die u heeft. Uh, de gemeente heeft ook nog niet helemaal groen licht gegeven, heb ik begrepen. Zijn jullie niet te snel met de conclusie dat uw kritiek niet serieus wordt genomen? Nou, ik neem aan als je al aan het bouwen bent, dat je dan goede tekeningen dat, uh, met achterliggende berekeningen moet hebben. En dat is mijn grootste zorg, want uiteindelijk als het straks gesloopt moet worden... wellicht is dat de lasten van de aannemer, omdat hij dus nog geen vergunning had... en op eigen risico bouwt. Maar anders ja, kost het ook de belastingbetaler geld natuurlijk. Want het is natuurlijk wel zo, als het eenmaal verkeerd gebouwd is... dan is er geen weg meer terug. Hè? Afbreken en opnieuw bouwen, ja, dat, dat gaat zo in de papieren lopen. Ja, ja, nou ja, in feite kun je niet anders aan slopen dan. In, di in dit geval. Soms kun je nog een voorziening treffen, maar in dit geval niet. Nou, ondertussen gaan de werkzaamheden hier uh, gewoon door. De heren staan erbij... Kijk ernaar. maar gerust zijn ze er niet op. Tot zover, Schiedam. Tot zover, Roy Heerkens. Straks, bier is in België goedkoper dan water. Als dat maar goed gaat. eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag... 1991. Klaas Bruinsma, bijnaam de dominee, werd s'nachts om half vier doodgeschoten bij Juliana's Bar van het Hilton Hotel in Amsterdam. Deze dag in 1991 wordt drugsbaron Klaas Bruinsma bij het Hilton Hotel in Amsterdam doodgeschoten. Volgens manager Roberto Paier van dat Hilton leidde de liquidatie tot een miljoenenverlies voor het hotel. Het is namelijk een soort uh, rollercoaster gebeurd, omdat uh, uh, ja, de, de, de was een hele bekende man, in de zin positief en negatief, hè, want iedereen doet in zijn leven wat hij wil. Maar het gebeurde iets bijzonders, hè, dat de, de man was uh, bij de Breitemensstraat en toen begon hij te rennen. En toen vlakbij ons is hij doodgeschoten in de Breitemensstraat. Waar lokaliseer je iemand? Hè? Als je dan met de pers bezig bent, de mensen willen weten waar is er gebeurd. En als je zegt de Breitnerstraat, dan weet niemand wat. Dus uh, daar werd het Hilton bij betrokken, waar het Hilton iets met te maken had. En uh, toen was er een hele hoogste binnen het hotel. En na uh, miljoenen verliezen. Miljoenen verliezen. Want kijk, ja, als je daar zoiets gebeurt in, in de, mensen, uh, de mensengeheugen is, dan blijft ook oh, bruis maar bij het Hilton uh, doodgeschoten. Dus wat gebeurt er dan? Dat uh, de mensen denken, oh god, dat, dat heb ik geen zin om daar naartoe te gaan. Or, uh, dan, uh, het Hilton is, is, is er met, met drugs bij betrokken. Zo, alle, alle bedrijven dat iets met te maken hadden met het Hilton, waren ze bang om dat, uh, een, een beschadiging van hun naam. Ze dachten, nou dan moeten we ver van weg zijn. Bruinsma bracht de laatste jaren voornamelijk door in luxe hotels. Hilton, Okura, Amstel Hotel. Hij verdiende tientallen miljoenen guldens per jaar met allerlei handeltjes. De grootste hashhandelaar van Europa werd hij genoemd. Veel geld won en verloor hij in casinos. En via via zou ook een groot deel van de pornowereld in zijn handen zijn geweest. In de klen om hem heen bevonden zich lijfwachten, advocaten, notarissen, onderwereldtypes. Rookgordijnen werden gelegd voor het witwassen van geld... Nepmaatschappijen omringden de grootste onderwereldbaas van Nederland. Toen ook uh, Herman Brood bij ons uh, gevallen is, of zijn leven, laten uh, we maar zeggen, berofte, uh, Toen heb ik uh, zelf besloten dat in samenwerking met de politie ook de, uh, erg duidelijk de persbericht uit te sturen. Toen uh, denk ik dat het gewoon ook een fout misschien van het Hilton is toen geweest. Dat we niet bovenop gestaan hebben, hoe de, hoe de, hoe de politie de uh, rapporten en hoe het gekomen is. Uh, ik vind dat daar een ontzettend voorzichtig moet zijn. Want de pers wil graag weten. En als je niet duidelijk bent en als je probeert dingen, dingen te uh, uh, hoe noemt u dat, uh, verschuilen, dan gaat de pers zoeken en dan maken ze hun eigen verhalen. En dat begrijp ik. Je hoorde Roberto Payer, de manager van het Hilton, over de moordaanslag op Klaas Bruinsma deze dag in 1991. Quand en vliegt Paulette. On était tous amour d'elle. On se sentait pousser des ailes. A bicyclette. Sur le petit chemin de terre, de terre. On a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à de terre. Devant Paulette qu'elle lui mettait du cœur, c'était la fille du tracteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait tant le suivant, tous les chemins environnants. À bicyclette, quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères. Se rouler dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De ce querelle de papillons Et de remettre Quand le soleil à l'horizon Profilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette, prendre furtivement sa main où lit un peu les copains, la bicyclette, on se disait pour demain, chose, choserait demain, quand on ira sur les chemins. Frans Cost en uh, Jodassin, het origineel is natuurlijk van Yves Montand... La Bicyclette in aanloop naar de honderdste ronde van Frankrijk. Daar gaan we na tien uur verder over praten met Mart Smeet. Eerst nu om acht uh, minuten voor tien, terwijl u nog steeds luistert... naar de KRO op Radio 1, naar het andere wielerland. En dat is België, waar bier momenteel goedkoper is dan water. Verschillende bierbrouwers hebben hun prijzen met 50% uh, procent verlaagd... en daardoor betalen Belgen voor sommige pilsjes nog maar 20 cent... terwijl plat water, zoals onze zuiderburen het noemen... voor zo'n 30 cent per flesje over de toonbank gaat... Dat is toch een stuk goedkoper dan hier. Martijn Scheut in Brussel, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, 20 cent voor een biertje, dat kun je hier uh, vergeten in dit land. Waarom is het zo goedkoop? Nou, het is zo goedkoop omdat de brouwers hun bier niet meer genoeg verkopen in de supermarkten. En dus bedenken ze eigenlijk steeds maar promotiestunten... om dat bier, dat gewone bier, dat pils uh, te verkopen. En nu hebben ze het dus gedacht, ook uh, met de crisis in het achterhoofd... waardoor mensen uh, minder uh, bier kopen in het algemeen het slechte weer, waardoor ook hier veel Belgen niet gaan barbecuen met uh, de pilsis erbij. Ja, laten we die bierprijs dan maar gewoon halveren. En dan verkopen we er misschien weer van in de supermarkt. Ja, en dan denk je met de crisis in het achterhoofd. en die pokkenzomer die maar uh, blijft voortduren. dan gaan mensen heel veel bier drinken. Ja, dat. Uh, je zou het natuurlijk kunnen doen om het slechte weer te, te vergeten, maar uh, dat, dat gebeurt dus blijkbaar niet. Uh, ja, het is echt wachten op die mooie zomer, uh, want dan smaakt ze pintje gewoon beter, uh, hebben mensen meer activiteit waarbij ze dat bier kunnen drinken en dat is nu niet het geval. En wat uh, zegt de Belgische horeca? De Belgische horeca is boos op de Brouwers. Want die zeggen, kijk, wij zijn eigenlijk, uh, wij zorgen voor de meeste omzet van jullie bier. Wij zijn een trouwe klant. En jullie geven ons nooit korting. En ja, dan zeggen ze van kom op, wij willen ook die korting. Ja, maar zegt de brouwer, uh, luister, wij doen dat wel, maar dan via drankencentrales, die ook leveren aan de horeca. Kortom, het is een soort pingpongspel tussen de horeca-uitbaters en de, de Brouwers. Juist, voorlopig wordt het biertje, het bollek in het café dus niet goedkoper dan, uh, dan het was. Nee, nee, absoluut niet. Het blijft gewoon dezelfde prijs. Het kan natuurlijk wel zijn dat bepaalde brouwerijen ook via die weg gaan proberen de gewone pils weer meer aan de man te brengen. Maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Nee. Nou, is het in Nederland zo dat uh, stunten met bierprijzen hier mogelijk aan banden wordt gelegd? Dat vindt de politiek namelijk onwenselijk. Uh, staat de Belgische politiek niet op zijn achterste benen? Er is helemaal niets uh, over te horen. Het is eigenlijk uh, eerder een, een discussie dus tussen die uh, café en die brouwers zelf. Maar de politiek roert zich hier eigenlijk helemaal niet in. Het gaat uh, bijna ongemerkt voorbij. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er uh, uh, mensen zijn die zouden kunnen zeggen... ja, het is, het is niet goed omdat we deze manier te verkopen, maar dat gebeurt dus niet. Dus nee, voorlopig is er eigenlijk uh, weinig discussie over te horen. En de anti-alcohollobby en uh, verslavingsdeskundigen... Uh, uh, maken die er niet een enorm nationaal debat van? Nee. Ook niet. Uh, misschien, als je het heel cynisch zou willen bekijken, zou je het ook nog van de andere kant kunnen bekijken. Uh, tot nu toe bestaan er natuurlijk hele goedkope huismerken, ook in de Belgische supermarkten. En voor hetzelfde geld van een huismerk kan je nu uh, eigenlijk een veel beter biertje kopen. En ja, dan zou je zeggen, de echte alcoholist heeft daar dan baat bij. Dat zeggen ze natuurlijk niet. <lacht> maar ook die lobby laat zich op dit moment helemaal niet horen. Ja, dus de Belgen zien nu überhaupt geen probleem. Gaat het de bierbrouwers helpen eigenlijk om weer een groter marktaandeel te krijgen? Dat is uh, uh, denk ik een beetje wishful thinking. Uh, het is zo dat die gewone pils het uh, in het algemeen gewoon moeilijk heeft. Uh, Belgen drinken ook minder bier. Uh, er zijn veel landen waarin dat gebeurt. Uh, er zijn andere drankjes, uh, champagne en zo, die veel populairder zijn. En uh, daar komt bij dat als ja, de zomer blijft zoals hij nu is, dat het ook die verkoop zelf denk ik met die verlaagde prijs niet gaat stimuleren. Als nu de zomer terugkomt en ze laten die actie doorlopen, ja, dan gaat het misschien wel een heel groot succes kunnen worden. Goed, jij gaat een aanhanger huren en jij... Spoetje naar de supermarkt. en Schut vanuit Brussel. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, gaan we praten over de start van de 100e ronde van Frankrijk. Die start, zoals u weet, zaterdag op het eiland van Napoleon. Maar hoe moet je nou in hemelsnaam naar die ronde kijken... naar alle dopingschandalen van de afgelopen tijd en ook de afzeggingen trouwens. Wat voor ronde krijgen we? U hoort de worsteling van Mart Smeets zometeen. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.